Levi van Eck met het NOS-journaal. Rusland maakt zich in Oekraïne schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid. Dat heeft de Amerikaanse vicepresident Herwes gezegd op de veiligheidsconferentie in München. Ze verwees onder meer naar wandaden van Russische militairen in Buccia... waar talloze lijken op straat werden aangetroffen. En in Mariupol, waar een kraamkliniek werd gebombardeerd. Eerder beschuldigde de VS Rusland al van oorlogsmisdaden... ...maar misdaden tegen de menselijkheid worden in het internationaal recht gezien als ernstiger. Limburg krijgt een schadefonds voor kleinere mijnbouwschade... ...bijna 50 jaar na de sluiting van de laatste steenkolenmijn. Oude mijngangen kunnen nog steeds schade veroorzaken zoals scheuren en verzakkingen. Mensen die daarmee te maken krijgen kunnen via het fonds een vergoeding krijgen. De eerste meldingen worden halverwege dit jaar in behandeling genomen. China noemt het neerschieten van een Chinese ballon door, een, door de VS hysterisch en ridicule. Dat zijn Chinese topdiplomaat op de veiligheidsconferentie in München. Het Amerikaanse leger haalde twee weken geleden de ballon neer... omdat die werd gezien als spionage-instrument. China beweerde dat het om een weerballon ging. In Australië heeft een spermadonor verschillende nepnamen gebruikt... om in totaal meer dan 60 kinderen te verwekken... Volgens The Independent gebruikte hij zeker vier verschillende namen... en bood hij zijn diensten niet alleen aan via een vruchtbaarheidskliniek... maar ook via niet-officiële wegen op Facebook. De man zou in ruil giften hebben ontvangen, zoals een vakantie. Dat is volgens de Australische wet verboden. En als hij veroordeeld wordt, riskeert hij maximaal 15 jaar gevangenis. Op een bijeenkomst van de kliniek viel het op dat sommige kinderen wel heel erg op elkaar leken. Het weer, het is bewolkt met af en toe regen of motregen bij een graad of 11. Ook morgen is het bewolkt, maar in de middag trekt de regen via het zuiden weg. en laat de zon zich af en toe zien bij zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat altijd nog file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam, 5 kilometer bij Knopunt de Nieuwe Meer met een kwartier vertraging en 5 minuutjes op onthoud. Op de A10 vanuit Koenplein naar Knopunt Amstel bij Knopunt Amstel, 5 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. uit de parades van dit moment. Lost Frequencies, uh, samen met uh, Ellen Duay en uh, Back to You. En wij zijn ook weer Back to You met uh, het derde uur, Benno. Het derde uur alweer. Het derde uur alweer. Nou, ja, ja. Nou, Fred blijft nog even lekker zitten. Ja, want Gezellig. We, we hebben nog wat te bespreken. Uh, maar dat buiten de uitzending. We gaan straks bellen met uh, Randall Lawson. Uh, want uh, we hebben weer allerlei berichten uit uh, Formule 1. Zoals aanscherping van de regels zorgt ervoor dat coureurs geen politiek statements mogen maken. Nou, ik... En dan gaat Hamilton in een zwarte auto rijden. Ja, en nou ja. waarom een zwarte kleur? En heeft dat belang voor het gewicht op de auto? Dat, nou, dat, maar, dat maar, is een nou, apart verhaal. Hè? Ja, dat politieke verhaal. Ik, uh, ik vermoed dat Rendel uh, een beetje uit zijn bolletje gaat uh, straks. Die van de Week, uh, daar gaan we natuurlijk straks ook nog even naar kijken. Het, uh, het schijnt dat het dier uit Kermeland uh, overspoelt is dus met konijnen. En, uh, en we hebben dan nog als het allemaal mee zit, uh, de inhaakdagen. Maar goed, um, en natuurlijk lekkere muziek. Ja, maar ik heb ook uh, nog geen uh, carnaval uh, gedraaid. Oh uh, nee, uh, nee, en dat nee. zou ik doen, hè? Ja, dat zou je doen. Nou nee. ja, dan uh, doe ik dat zo dus dadelijk wel even. Maar eerst, uh, volgens mij uh, wel een van jouw Wat? favoriete platen. Oh dus, ja, uh, ja, ja, hè? Ja, ah, uh, wow, wild Hij boy. is er weer, Duran ja, nee. Duran. Blijf lekker luisteren. Oh, lekker. Zelf voor uh, collega Purgen, de single van uh, Duran Duran en de uh, Wild Boys. Wij zijn uh, dit weekend de uh, Scharrigat FM. Ja, in de avond hebben ze ballen gehad. En wij zijn met Carnaval Scharrigat FM. En dat hoor je uiteraard ook aan de muziek. Ja, want, uh, wat dacht je van deze? Van uh, de Lawine Boys. In voor. Uh, en dan kunnen ze helemaal uh, uit hun dag gaan met uh, de Lawine Boys, en uh, Joost is anders geaard. Het is de Pit Report, maar ja, dan moet ik altijd even een andere plaat voor <laughs> ja, draaien. Ja, ja. Want Wees anders uh, krijg je gerust met uh, Rennel En ik hoop dat deze goed is, mm. Billy Joel. Yeah. Mooi, binnen omdat er net uh, dit weekend uh, carnaval uh, begonnen is. Ja. Draaide ik net uh, de lawi Lawine Boys en uh, Joost is een gaard. Maar ik denk, ja, voordat we Rendel gaan bellen... toch nog maar even een met een uh, andere plaat. En uh, dat was uh, Your Only Human. CFM, Race Radio, Pit report. report. Ja, want anders krijg ik dat meteen weer uh, op, uh, op mijn bordje gegooid ja. uh, van uh, Rendel Van, wat te draaien, nou weer voor een plaats. Ja. <laughs> Hey Rindel, goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Hoor, leuk je weer aan de telefoon te hebben. Nou, we altijd blij om te horen. Ja, de, de week weer overleefd, gelukkig. Ja, het gaat gewoon door. Ja, ja mooi, mooi, ja. mooi, mooi. Ja, mooi. Absoluut. Helemaal goed, Rendel. Uh, nou, ik, ik ga even terug naar jouw Facebook-pagina. Uh, oh, dat heb over... ik heel mooi gedaan. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, dat is voor mij één grote inspiratiebron. Uh, je hebt het over roze op een raceauto. En dat, uh, ja, uh, dat misstaat eigenlijk niet. Uh, nee, maar... nee, maar dat heb ik altijd gezien, misstaat niet. En ik rijd natuurlijk al jaren in roze raceauto's. Ja, waarom eigenlijk? Ja, dat, nou, dat zou je vertellen. Ik heb ooit een keer, met een, toen had ik er nog een gele Renault op in. Ja. En uh, toen had ik een crash met die auto. Want ik had weer geen talent op uh, spa van en, uh, en toen lag een beetje de zeikent in elkaar en dingen, En ik kwam bij me spuiten en. Uh... Dat, uh, joh, uh, en die zei van, uh, ja, Rindel, uh, we, ja, ja, ja, weet je, we kunnen hem eigenlijk beter maar gewoon helemaal overspuiten. Want eigenlijk deze wat niet gespoten hoeft te worden, is het dak. Ik zei, nou dat doen we. Dat, <lacht> ja, geweldig. <lacht> weet je? En uh, dus hij zei: wat voor kleur wil je doen? Gaan we een keer een ander kleurtje doen in plaats van dat geel? Ik zei, nou ja, ja dat vind, vind ik ook wel leuk. Lijkt me leuk. Op de race had een ander kleurtje. Altijd goed. Ik wil altijd een beetje opvallen. Hij zei, weet je al wat? Ik zei: joh, ik heb geen idee. Ja, hoe moet ik het dan weten? Zegt hij. Ik zei: Ja, ik weet het ook niet. Joh, voor mij apart, maak je hem roze. En uh, Joh, doe maar wat. En uh, ik zei, Gert, laat het helemaal jou. En toen kwam ik, uh, drie dagen later kwam ik binnen. En toen stond er een roze Alpine in de, in de, in de, in de, in de spuitcabine. En die had ik even niet zien aankomen. Oké, okay, maar uh, Alpine is uh, ook weer uh, een stukje uh, roze, toch? Of niet? Ja, ze hebben nu de zijkant. Ze hebben natuurlijk uh, die uh, BWT als sponsor. Ik weet nog steeds niet wat dat is. Het heeft iets met watertechnologie te maken. Maar dat zou wel iets met molecuultjes zijn, denk ik. Uh, dat is natuurlijk een heel grote sponsor van ze. En uh, dat hebben ze al een tijd. En ze hebben al een tijdje dat ze een roze accent op de auto hebben of ook een roze zijkant. Ze hebben zelfs uh, vorig jaar natuurlijk met een hele de eerste twee Caprice met een hele roze auto gereden. En uh, dat gaan ze nu ook weer de eerste twee Capri's, heb ik begrepen, of de eerste drie zelfs doen, dat die helemaal roze is. Uh, maar ik had het even zo gezet dat, want iedereen heeft altijd zoiets ja een roze raceauto. Uh, jongens, ik rijd al, uh, even kijken, twaalf jaar een roze auto, het kan. Ja, ja, ja, ja en ja. ik vond uh, de auto van uh, Force Porsche India vond ik heel mooi hoor, ja, in het roze. Toen, uh, was ook prachtig, ja. Echt een stoere auto. Want ik moet eerlijk zeggen, ik vind de raceauto's dit jaar mega, mega, mega saai. Oké. Okay. Uh, er is er één bij waarvan ik zeg, nou, uh, kijk, kijk, iedereen heeft het over de zwarte Mercedes natuurlijk. Ja, maar ze zijn, ja. Als eerder, ze zijn wel eens eerder zwart geweest, dus daar is ook niks nieuws bij. Ja. Uh, ze hebben natuurlijk een aantal jaren, Dat praat je echt een beetje over, uh, wat was het, 21 of zo. Uh, 2021 was die auto ook helemaal zwart. Dus dat is ook niks nieuws. En ja, uh, Red Bull blijft Red Bull. Ja. Nou, uh, uh, heet dat, uh, McLaren heeft natuurlijk ook wel wat meer kleurtjes op en dat waren ze ook al de laatste wedstrijden steeds meer aan het doen. Ja, de Williams is gewoon blauw, de Ferrari blijft natuurlijk helemaal rood. Uh, ja, weet je, ik ga je echt vertellen, ik heb het vorige week ook al gezegd, al die ontwerpteams in die Formule 1, die hebben het niet druk. De Aston uh, Martin uh, wordt toch ja. als uh, mooie auto gezien? Ja, maar die is groen en die was al groen. Ja, oké. Okay. Uh, ook daar zitten niet zoveel heel veel spannende dingetjes in. De, de, de, de, de, ik, ik, ik, ben, ik, ben, ik ben in ieder van onder de indruk. Laten we het daar maar op houden. Dat <laughs> vind ik een beetje jammer, want als je echt kijkt wat ik ook zei eh, IndyCar. Ah joh, daar hebben ze de mooiste kleurschema's, toestanden, toestand en dat maakt toch zo'n zo veld een beetje bontig. Ja, nou, dat en kan je, wel, je wel, zeggen, wel zeggen, ja. Zeker, ja. Een, beetje, ja. Een, een beetje bonte kleuren erin, altijd leuk. Ja, altijd leuk. Hey, ja, we hadden het trouwens, Benno en ik hadden het erover van het uh, gewicht van de auto en de kleur. Uh, zit daar nog een uh, verband in? Nou, het is heel simpel. Ze proberen natuurlijk gewoon elk grammetje in de Formule 1 auto op een, op een Formule 1 auto om naar dat minimum gewicht uh, te komen. Dat is uh, te veel. En de auto's tegenwoordig zijn vrij zwaar. We, we, we, weet je vroeger, gewoon ze tegenwoordig van zitten rond de 900 kilo of zo zo'n ding. En vroeger waren die dingen natuurlijk gewoon 550, 600 kilo. Maar ja, er zit zoveel troep op zo'n auto tegenwoordig dat het gewoon die wagens zwaar zijn. En verf is natuurlijk ook gewoon zwaar. Heel is dat simpel. zo? En, ja, verf weegt best wel een beetje. En, oh. uh, dus hoe minder verf op je auto zit, uh, ja, hoe beter het is. Ja, en carbon is al helemaal zwart. En, uh, dus ja, dan is, uh, al die zwarte accenten zijn vaak gewoon spullen, stukken waar gewoon helemaal niks op gespoten wordt. Omdat dat scheelt gewoon allemaal gewicht. En een grammetje hier, een grammetje daar, oh. dat is ook een kilo. Oh, Oké, okay. nou, nou begint het kwartje bij mij toch? Ja, ja, ja, ja, ja, zo probeert helemaal uh, te winnen van uh, Max natuurlijk. Ja, nou ja, ik denk niet alleen zo hoor. <laughs> onder andere. Onder andere, ja. ja onder andere, ja. ja. En alle teams proberen. En daar, daar zie je ook zwarte accenten. En meer zwarte accenten in de Ferrari. Ja, dan nou, een beetje minder rode Verschilt weer. Ja. Uh, uh, heeft een beetje blauwe kleur gekozen. Maar hij heeft ook heel veel zwarte uh, accenten. Uh, en, en zo zijn er nog veel meer. Moe Haas natuurlijk. Uh, nou ja, de Mercedes is echt extreem. Ja, ze proberen gewoon elk grammetje, want elk grammetje, uh, elke kilo, dat is weer een tiende. Dat is, uh, oh, oh ja, op zeventig rondjes is dat heel veel, hè? Ja, ja, uh, ja, ja. ja. Uh, en ze precies. moeten wat doen om te winnen. Ja, ja, ja. <laughs> Nou ja, en, en, ehm... Um... De, de media die kopte van de week dat de, de dominantie van Verstappen en Red Bull leidt tot kopieergedrag bij teams. En, um, het, zou dat ook met die verf dan zo zijn? Van, dat we zeg maar in het extreem geval aan het eind van een rit alleen maar zwarte auto's hebben rondrijden? Nou ja, dat gaat op een gegeven moment wel komen. Maar, uh, ik vind dat dit jaar in een heleboel auto's heel veel zwart zit. Uh, ik hoop het niet, he. dan wordt het echt een beetje zaadje. En dan weet ja, je op, dat ook wel maar ja. zitten kijken. Maar, ja. uh, uh, het kopieerbedrag voornamelijk nu even van de andere teams dus is natuurlijk een beetje toch wel uh, de onderplaat, vloerplaat, uh, zijkanten, uh, al die finnetjes en flipjes en flapjes wat ik het allemaal noem op die auto's. Ja. Dan hebben ze toch een beetje een kopieergedrag uh, uh, naar, uh, zeg maar naar uh, Red Bull. Maar, ja, die wagen deed het natuurlijk vorig jaar best wel heel erg goed. Maar, uh, ja. Uh, er zat heel weinig poppers in. Daar hebben ze heel weinig last van gehad. Dus een, een, een heel veel handelteams hadden dat wel. Dat stuiteren hè, op dat rechte stuk. Dat je had, ja, hoe ja, ja, ja, ja. kun je die kreurs al wat zien? omdat dat zelf uh, een veiligheidsissue had. Dat vond ik serieus een veiligheidsissue. Ja. En uh, je kon het heel vaak goed zien bij de, de onboardcamera's uh, bij Farai. Zo Farai die liep te stuiteren. En dan zag je dat hele kopje op en neer gaan. Maar die camera beeldde ook. Dat ik denk van ja... Onbruikbaar. Uh, onbruikbaar gaat gewoon niet. Nee. Maar de snelheid uh, zat er wel in uh, bij Ferrari, uh, ondanks het stuiteren. Geweldig. Ah, en ik verwacht van Ferrari dit jongens. Uh, uh, het is natuurlijk helemaal, het is koffie kijken. Hè. We moeten even uh, de, de eerste testsessies als ze allemaal bij elkaar zijn. Maar uh, die Ferrari was vorig jaar best wel sterk. Mijn team uh, was, was een puinhoop. open, Maar dat de autootje deed het wel hoor. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja, ja. Eigenlijk wel. Dat, uh, dat we allemaal heel erg uh, heel erg per rondomheen rennen, dat is dan allemaal een dingetje natuurlijk. Ja. <laughs> En dan uh, de Telegraaf die uh, schreef... Uh, ik dacht vandaag... Uh, een aanscherping van de regels... Uh, we hebben het over Formule 1 natuurlijk... Uh, van de FIFA... Oh, nee, wat was het? FIFA, geloof ik. Ja. Uh, zorg ervoor dat coureurs... Geen politieke statements mogen maken. En dat kwam de Autosportfederatie... Op kritiek te staan van tal van coureurs. Ja. Het uh, moet die gekker worden, denk ik dan. Nou ja, dus dat, dat noem ik gewoon mondsnoeren. Kijk, uh, ja. laat ik je voorstellen... Ik vind zelf... Uh, uh, en dat maakt eigenlijk helemaal niet uit waar we het over hebben. Sport en politiek gaan nooit samen. Klaar. Ja. In wat voor sport je dat ook doet, ik vind dat gewoon... Uh, ik vind dat je dat niet moet samenvoegen. Het zijn twee heel aparte werelden. Maar toch en, gebeurt het. En toch gebeurt het. En omdat het natuurlijk ook wel zeker, uh, of je nou een hardloper bent, een schaatsen of een toestand, je hebt een voorbeeldfunctie voor een heleboel mensen ja. van de jeugd, uh, voor andere mensen. Dat is natuurlijk uh, met de Formule 1 niet anders. Uh, ik ben niet zo voorstander dat je politieke uh, uh, dingen gaat uh, uh, lopen roepen of lopen toestanden voor of na of uh, tijdens een Prix. Uh, ik heb alleen wel zoiets, ja jongens, je kan ook niet de mensen gewoon uh, de mond gaan snoeren. Dat vind ik ook niet oké. Okay. Dus het is ook een beetje zelf aan de rijders. Um... Uh, hoe ze daarmee omgaan. Ik moet wel zeggen, als ik tegenwoordig de afgelopen tien jaar kijk, 15 jaar, hoe rijders in de, in de media naar buiten komen, nou, weet je, uh, het zijn allemaal deuntjes die opgeroepen worden. Uh, het is geen één rijder die echt soms nog een mening heeft over bepaalde dingen. En denkt van, ja jongens, dan zijn jullie toch allemaal wel een watjes in mijn ogen geworden. Uh, de eerste, die, die, en die kreeg natuurlijk veel, uh, veel uh, eigenlijk twee rijders die er wel heel veel mee naar buiten kwamen, dat waren natuurlijk Vettel en Hamilton. Uh, dat zijn wel twee rijders die toch wel redelijk nog wel uh, iedere keer naar buiten te, en die, die werden daardoor eigenlijk ook weer heel erg in de nek aangekeken. Hm. Dus het blijft natuurlijk een heel uh, ja heel moeilijk onderwerp. Ja, bedoel, uh, ja zeker. Het heel verhaal. Ja. Uh, maar uh, dat de Via zegt wij willen het niet. Ja, jongens, uh, gaan jullie in Parijs even andere dingen doen wegwezen. Maar ja, dat, uh, dat ben. Je, dan zeg ik van jongens, dat, dat kan je ook niet maken. Maar, uh, is. Ja, ik vind dat rijden moeten zelf kijken hoe ze daarmee omgaan. En, ja. uh, ik hoop verstandig, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Maar als zij iets te, uh, iets te zeggen hebben, moet je het ook gewoon kunnen doen. En dan moet je het ook gewoon doen. Kom. Jawel, sport en uh, politiek, ja, je maakt het uh, met allerlei uh, dingen mee. We zitten nou naar uh, tennis te kijken uh, bijvoorbeeld. Uh, Op dit moment uh, ABN AMRO-toernooi. Uh, uh, en uh, V.D.F. Uh, die uh, tennist uh, uh, lekker mee uh, daar. En uh, doet het nog goed ook. En uh, dat was uh, Rus en uh, bij een andere sport, hè? de autosport... Mag Mocht erin. mag dat helemaal niet. En uh, ja, nee. dat is toch wel weer heel apart uh, dat, dat ja, weer. Uh... Je, je hebt natuurlijk ook de discussie nu wel van mogen ze wel weer naar de Olympische Spelen, mogen ze niet. Ja, ik vind, uh, kijk, uh, het is natuurlijk heel raar. Hoor. Het is, natuurlijk, dat is, dit is best wel een zeer onderwerp, zeker met Rusland natuurlijk. Andere kant, die mensen hebben uh, waarschijnlijk uh, uh, jarenlang heel hard getraind. En dat wordt je dan allemaal ontnomen. Ook niet helemaal oké. Okay. Ik, uh, ik vind het een moeder onderwerp. Maar daar, daar zijn de, daarom zit ik ook niet in de politiek hoor. Maar <lacht> ja, ja, nee, nee. Dat, word, dat zou een heel slechte worden. En. Ja, ja. Gebied, een grijs gebied hou ik niet van. Uh, in het hele gebeuren. Ik zeg gewoon, uh, het moet kunnen. Ik vind gewoon dat we die sport moeten kunnen bedrijven. Dat, dat vind ik ook. Daar sluit ik me helemaal bij aan. Uh. Ja, gewoon moet gewoon kunnen. Ja, en, uh, uh, ja dat de rest van de wereld anders over denkt. Hun probleem, maar niet te bijna. Zeker weten, zeker weten. <laughs> ja. Oké, okay, Rendel. Um... Nou ja, ja, eind februari gaan we weer uh, echt de baan op voor de oh, trainingen ja. hè? Ja, ja. ja dat gaat wel gaat echt beginnen en dan ben ik heel benieuwd... hoe uh, Is Red Bull wakker gebleven? Is de rest... Uh, Komen ze erbij? We gaan het zien. we uh, hetzelfde geld rijdt vooraan vooruit. We weten het niet, hè? Dat zou mooi zijn, hè? Ja, Geweldig. Dan ga ik je vertellen, dan kom ik niet meer bij. Dan gaan we feesten vieren hier een beetje. <lacht> <Ja>. <lacht> Ik uh, zat even een beetje tussen uh, mijn oude raceposters uh, van de week uh, te neusen. En toen kwam ik die uh, oude Williams uh, tegen. Nou, dat was natuurlijk wel een, uh, een geweldige auto uh, vroeger in die tijd. Ja, de jaren zeventig. Ik, ik vergeet niet dat Williams, en natuurlijk uh, zeker in de tijd van Elton Jones, maar ook in de tijd uh, van de Nigel Mansell, uh, uh, Damon Hill, Williams wel het te kloppen team was. En uh, dat, wa dat was echt groter als Ferrari, uh, uh, McLaren en alles bij elkaar. Die hadden Echt gewoon heel goed voor Kamer. En ja, dan zie je toch dat ook zo'n team, dus helemaal down and kan gaan. Maar dat heb je ook gezien met McLaren. Die hebben tijden natuurlijk met Senna en Bergen. Uh, iedereen rees op uh, drie, vier rondjes. En uh, ja, die zitten er nou ook gewoon niet bij. Ja, die hadden toch uh, iets speciaals uh, met hun uh, wielen. Dat, daar staat me nog iets van bij. Dat, uh, nee. dat die heel, op een hele aparte manier uh, rond uh, draaiden. Ja, een wiel uh, draait rond, maar dat het er uh, vreemd uitzag. <laughs> Nou, begrijp je wat ik bedoel, of ja, niet? Ja, ja, ik begrijp wat ik bedoel. Ja, dat was toen wel weer een innovatie waar iedereen uh, dacht van wat is dit nou weer? Maar er was iets mee. <laughs> heb je, zo heb je natuurlijk altijd wat. Maar, uh, je, je hebt het gehad uh, ook met de tanken, dat er een veel sneller kon tanken als de andere. Toen ze toen nog tanken onderweg. Uh, ja, sommigen hadden daar moeite mee he, met tanken. Een paar, een paar dus, jaar uh, geleden, he, met, de, met alleen maar de wielsleutels bij de Fumil 1. Oh ja. Gewoon, dat hebben we ook nog altijd dat is heel dichtbij. dat het één team zulke wielsleutels had gemaakt, dat scheelde gewoon een halve seconde. Dan heb je denk je een halve seconde. Ja. ja een halve seconde is tegenwoordig heel veel. Ja, <laughs> ja, zeker. Zeker. Heel belangrijk. Ja, en, uh, en dat werd ook weer verboden. Dus Formule 1, is, zeg ik altijd bij, is het stoute jongetjes uh, autospot. Uh, uh, er wordt wat uh, gezegd. Uh, er mag iets niet. En dan gaan ze toch weer iets zoeken dat, het, uh, dat je de regels kan omzeilen. Dat vind ik prachtig. En dan nog even over bijzondere uh, Formule 1 auto's. Uh, jij heb, ik zag een post van jou op Facebook van een uh, bijzondere, hele bijzondere raceauto... Uh, die uh, met een dubbele vooras. Uh, ja. Die heb jij nou eens model in, in de winkel? Uh. Nou, ik, ik heb hem wel uit de jaren 70. 76, 77 had uh, Kent Tirol, een uh, Tirol-team. Uh, uh, die kwam natuurlijk met zes wielen. De, de beroemde ja. uh, Tirol P34. En ik had eigenlijk een beetje zo geschreven. Uh, had nu iemand, had, uh, kijk, digitaal kan je tegenwoordig alles. Hè? Die had in feite een moderne Formule 1-auto gemaakt. Met ook uh, gewoon uh, vier wielen aan de voorkant. Uh, het mag helemaal niet meer volgens de regels. Dus het kan ook niet meer gebeuren. Maar ik had wel gelijk zoiets van ik weet zelf nog in de jaren 70 toen uh, Teel daarmee kwam, dat we iedereen de mond openvielen. Want dan hadden wat is dit dan? Ja, graag. En uh, toen stond er opeens een zeswieler. Ja. ja en, en ik moet eerlijk zeggen, het blijft een iconische auto. En uh, ze hebben er zelfs een Grand Prix mee gewonnen in Zweden. In okay. nice, uh, dus dat is ook gebeurd. Uh, het blijft een iconische auto waar een grote coureurs in Je hebben. D.P.J., uh, Ronnie Peterson. Uh, uh, Jody Jack, die natuurlijk later wereldkampioen werd in 1979 uh, met Ferrari. Ja, ja, ja. ja. Uh, en uh, je hoort dat ook later, uiteindelijk was die wagen aan de voorkant te goed. Want uh, uiteindelijk had het ding eigenlijk altijd overstuur. Hm. Dus uh, dat was even de mak van die auto. En ook de koetsier uiteindelijk uh, niet doorging met de ontwikkeling uh, van de banden. Ja, dat was, de, en toen was het helemaal uh, einde tijdperk voor, de, voor, voor dat, ja, dat verhaal. En de VIA ging het toen ook uh, verbieden. Dus ja, weet je. En al hadden we misschien nu wel achtwielers gaan. Ja. Ja, ja, ja. Jammer. Een groot chassis met allemaal wielen. Ja. Ja ja, ja, ja, ja. Kijk, Ferrari heeft nog wat dubbele achterwielen geprobeerd. Uh, March en Willings hebben met uh, vier wielen achter geprobeerd, er zijn, er zijn zeg maar een dubbele soort erin. Dus ze zijn er wel in die tijd. Uh, Lekker cowboy bezig geweest met heel technische ontwikkelingen. Alleen ja, op een gegeven moment is dat toch allemaal teruggegaan naar die vier wieltjes. Ja, ja. Dat niet zoveel voor. Ja, ja. Goed zo. Prachtig. Rindel, dankjewel voor vandaag. En we spreken je graag volgende week weer. En we zijn weer een heel stuk wijzer geworden. Zeker weten. Hé, weekend. Ja, jij ook. Jij ook. Hoi, hoi. Oké, hoi, dat was Rindel.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 Het een heet uit uh, Top 40, Riodo Lewis Capaldi en uh, Forget Me. Nou, we vergeten het dier van de week zeker niet, want uh, het is uh, Beesten in het Nieuws. Beesten in het Nieuws en uh, vandaag is het Jones. Jones en het is een boomerman en, uh, van bijna vier jaar jong. Uh, even kijken wat er helemaal met Jones aan de hand is. Nou, niet zoveel. Het is een hele vriendelijke hond. Een heel klein hondje. Ik ken het dat merk, Boemer. Uh, wat zeg ik? Boemer, man. Ja, een uh, boemer. Boomer. Ik vind hem vind een beetje op mm. een... Um, hoe heet hij het beestje ook alweer? Uh, Heeft hij een wit, platte neus? Nee, het is een gewoon klein wit hondje. Zo'n uh, heel schattig beestje. En uh, eens even kijken hoe hoog uh, is die eigenlijk. Uh, tot 30 centimeter hoog. Dus dat valt reuze mee. Het is een heel gezellig hondje. Hij is gek op mensen. En gek op aandacht. En zit het liefst naast je of op schoot. Dus een knuffelhondje. Kinderen is hij wel gewend. Het is alleen helaas niet bekend bij het dierenthuis Kennemaland. Of ze even kijken hoe dat zit met die begeleiding. Maar met, met die kinderen. Maar het is, ze verwachten dat het prima samenwonen is. Zolang hij maar met respect behandeld wordt. Nou En natuurlijk met alles zo... Uh, met andere honden kan hij het ook goed vinden. Uh, Samenwonen met een andere hond uh, lijkt geen probleem. Maar er worden ook nog wel vraagtekens bij gezegd of dat alles wel kan. Hij loopt netjes mee aan de riem. Gaat graag mee op pad. En een of hij los kan lopen, zou ik even niet proberen. Want anders ben je misschien kwijt. Uh, dus dat is ook een kwestie van well, opbouwen. Uh, kan alleen thuis uh, blijven. Oh nee, dat weten ze ook niet bij tieren. Wat weten ze nou eigenlijk wel? Uh, en... Uh, Um, nou, ze weten dus niet of hij alleen thuis kan blijven. Okay. Dit, ook dit moet geoefend worden. Uh, dus het is een hond met een uitdaging. En uh, uh, dat is wel uh, weer... Uh... Uh, oeh, en dan een zinnelijkheid uh, van de hond. Oh, uh, niet dat, goed. Dat, uh, dat moet even een opfriscursus zijn. Uh, oh jee, oh jee. Dat vind ik wel merkwaardig voor een hond van vier jaar oud. Dat, dan moet het toch wel allemaal op orde zijn. Uh, een uh, chemisch uh, toiletje uh, erbij? Ja, waarschijnlijk. Uh, nou goed, dus daar uh, ik, als ik uh, als, uh, ik neem het rijtje met je door. Het is dus een uh, een, uh, een mannelijke hond. Kan bij kinderen, kan bij andere honden, dat uh, denken ze wel. Bij katten is het onbekend, heeft geen speciaal alle zorg nodig. Is gecastreerd. Uh, alleen thuisblijven is dus onbekend. Kan ook mee in de auto. Dat is fijn. Uh, gedrag aan de lijn is dus wel goed. Als je maar aan de lijn houdt. Uh, beheerst um, basiscommando's. Nee. Uh, nee. <laughs> nee. Nee. Ja, ja. nee. Dus je mag met hem op cursus. Vind je misschien wel leuk. Of zinnelijk is, is onbekend. Is niet waakzaam. En het is dus een leuk knuffelhondje die je nog... Ja, hoe eh, ziet hij er nou uit? Eh, we, we, we, weet je het, Fred? Of een andere Fred? Eh, Enig ja. idee hoe hij eruit ziet? Ja, gewoon als een, als een swiffer, hè. Je weet wat een swiffer is. <laughs> swiffer? Oh, ja, ja, ja. Zo ziet hij eruit. Ja, dat ja, is wel handig eruit. voor je huis. <laughs> voor je ja. huis is dat prima. Oké. Okay. <laughs> Ja, vooral als hij niet zinnelijk is. Dan, kun je ja, <laughs> dan heb je een zwipper oh, nodig. Dat is ja. zielig. Uh, dus. wow, in ieder geval, je moet zijn bij het Dierenthuis Kennemeland... Aan de Kees op straat nummer 5 hier in Zandvoort. En het uh, Dierenthuis is nogal eens in het nieuws de laatste tijd. Dan hebben ze het over uh, een uh, grote hoeveelheid uh, konijnen waar ze mee omhoog zitten. Dus uh, mocht je een konijn willen, dan uh, waar we natuurlijk in Zandvoort ook uh, genoeg van hebben. Ja, in de, in de duinen. duinen. Ja, Tuurlijk. daarom. Dus. Uh, um, dan, uh, maar vroeger je.. had je stropers hey, in de duinen. Ja, in ja. het hekwerk uh, daar maakten ze zo'n zo zo zo lint, hè, zeg maar. En ja. dan, uh, als dat konijntje er doorheen ging, dan was dat... Oh ja, oké. Okay. <GW Trek vous smarterbé> ja, okay. Dan zat <groipes> hij uh. vast. En dan, uh, gingen ze, later gingen ze die konijnen ophalen. Ja, dat snap ik. En, dat en gebeurde uh. bij al die oude zandvoorters uh, die deden dat. Ja, oh, uh, uh. nou ja, toen waren er nog... Uh, dat was voor de grote konijnenziekte, volgens mij, deden ze dat allemaal. Heb je nou een plaatje over konijnen? Nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik heb wel een plaatje over Jones. Uh, okay. ja, ja. Oh ja, oh, dit is lekker. Me en Mrs. Ja, Jones. Hier Daar heb ik heb je. Danst. Oh, ja, nou ja. gaan we weer dansen. Nee, nee. Op ons is aanwezig hoor, dus... Uh.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 Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones Het waren wel Jijpo. de plaatjes, hè, Benno, ja. om uh, lekker te dansen. Dat, ja. was, dat was muziek. Me and Mrs. Jones, uh, ja. Billy Paul hoorde je na nou, het Dier van de Week. Hè, want uh, ja, dat was Jones. Mm. Dus vandaar uh, dat ik eigenlijk uh, op uh, deze plaat uh, kwam. We moeten het nog doen. De inhaakdagen. De inhaaldagen. De inhaakdagen. Ja, de inhaakdagen. Nou, ik zal het vlot een beetje doornemen. Uh, morgen, dat is eigenlijk pas het officiële begin van een carnaval. Hè? En dat is uh, morgenmiddag om precies 12 uur. Vindt er een kanonslag plaats op het Vrijthof van Maastricht. En dan begint Wostenovend. Uh, en uh, maandag 20 februari is het werelddag van de sociale Recht, rechtvaardigheid. Is het door de Verenigde Naties. Ingesteld en um, in dat was in 2007. Om wereldwijd gelijke kansen voor iedereen te bevorderen, dat is natuurlijk fantastisch. En dat uh, sluiten we dan af met een kersttaardag op dezelfde dag. Um, dinsdag 21 februari is het internationale dag van de moedertaal, internationale dag van de toeristengids. Uh, dag van de toeristen en de gids. Nou, dat vond ik ook wel echt iets voor Zandvoort. Dus hebben we eigenlijk toeristen gidsen hier? Uh, ja, daar dacht ik dus ook aan. Uh, ja. Volgens mij, ik zie ze nooit meer. Oh, we hadden ze wel. We hadden ze wel, maar ja, mm. tegenwoordig is alles uh, digitaal natuurlijk. Ja, dat hè, is dus, al. uh, Krijg je een appje mee en zoek het maar uit. Uh. Ja, ja, een speciale app hebben we daarvoor. Uh, oh. Ik weet wel in Haarlem wel. Dan heb je gidsen die je door de stad heen leiden. En dan hele verhalen hebben we natuurlijk ook over, over al die gebouwen. Maar ja, die stad is ook 700. Nou, we hebben, ja, nou, je zegt, we hebben Vanuit het museum hebben we nog wel uh, uh, zo'n zo wandeling uh, door het uh, dorp. Oh ja, oké. Okay. Van de oude plekken. Ja, ja. Woensdag 22 februari is het Werelddenkdag. En dat is ook Margarita-dag. En Europese dag van het slachtoffer. En het is uh, 1990 is dat ingesteld. En sindsdien wordt op deze dag uitgebreid stilgestaan... bij de positie van slachtoffers. Organisaties uit heel Europa vragen aandacht... voor de effecten van misdaad op slachtoffers en hun familie. Nou, dat is wel wat voor uh, Fred van den Broeken, denk ik dan. Als woensdag is het natuurlijk ook. Dan krijgt iedereen zo'n kruisje op je voorhoofd. Uh, donderdag is het Bananenbrooddag... En vrijdag is het... Ja, dat is helemaal hip hè, tegenwoordig Wat? om uh, bananenbrood uh, te bakken. zelf is, is dat zo? Ja. Oh? Ah, dat is trendy. Oh, oh, is, oh dat is trendy. En jij bent ook gek op bananen, merkte ik uh, aan het begin van de uitzending. Want je kreeg er uh, meteen een stuk of drie uh, in je mond gepropt uh, uh, <lacht> uh, voordat de uitzending begon. Ja, maar ik zag een beetje laag in mijn suiker. Oh, dus dan, uh, vandaag, uh, vandaag. Voor dat, om die, die zende, uh, uitzending nog een beetje in, uh, ordelijk te laten verlopen, worden, worden er een paar bananen ingestopt. Ja, het zag er heel apart uit. Ja, uh, ja, ja. ja. Goed, uh, vrijdag is het Tortilla chips dag. Is dat ook weer iets nieuws of iets, uh, iets hips? Uh, nou, oké. Okay. Ik heb wel van de chips heb ik een nieuwe single, maar uh, dat zal het niet zijn. Oké, okay. en het is vrijdag Werelddag van de Barkeeper. Nou, voor alle Kijk. barkeepers van Zandvoort uh, gaan we natuurlijk de volgende plaat draaien. Maar we moeten nog even naar straks toe. Hè, want straks om zes uur dan vindt er een startschot plaats uh, hier in Zandvoort. En dat gebeurt op de kleine krocht. En dat startgord wordt gegeven door onze eigen wethouder Lars Carré. Want dan begint voor één avond is Zandvoort dan volledig versierd met de mooiste lichtkunstwerken en acts. En naar verwachting 7000 wandelaars eh, die komen genieten van deze lichtkunstwerken. De nieuwe routes 6 en 14 kilometer brengen de deelnemers de Zandvoort over het strand en langs het circuit. En nou, ze schijnen van heden en verre te komen, Rob. Dus um, dat, zeker, wordt, dat zeker. wordt heel gezellig. En, um, en, maar ook uit het buitenland zelfs. Belgische, Duitse, Franse, Amerikaanse en Britse wandelaars komen allemaal. Dus je kan je talen even oefenen. En de bewoners van Zandvoort die, uh, hebben blijkbaar ook meegeholpen voor deze wandelbeleving. Om uh, met allerlei leuke lichtkunstwerken, denk ik dan maar. Ja, ja ik, uh, iedereen veel plezier. Zeker, heel veel plezier uh, vanavond met uh, de Lightwalk. Ja. Zometeen Lars Kare dus uh, die hem opent. Ja, met een startschot. Met een startschot, oh jee, ik gevaarlijk. Hoop die, ik hoop dat die klappert, die zo gebreken. <laughs> zeker, zeker weten. zal wel. Nou, we gaan nog een uh, plaat voor uh, de barkeepers draaien. Ja. Eén barkeeper uh, in Zandvoort, uh, die was altijd helemaal gek van uh, deze, deze platen. Uh. Ja, dus ik draai hem maar even. Ja, natuurlijk. Seks met die kale... <laughs> Hij heet de vergale, dus de zong hier, seks met Fogale. Oh, Martin, Deze is voor jou. Als je nou in de studio van de radio kijkt, dan merk je dat het carnaval echt leeft voor ons. Echt, uh, iedereen staat te springen op de lawine Boys en uh, seks met die kalen. Want uh, ja, wij zijn uh, dit weekend ook een beetje in de carnaval, uh, Beno, met uh, Scharre Gats FM, hè, wat we ja, dit weekend ja. uh, zijn uiteraard. Ja. En als je dan uit het Zandvoort uh, komt, en dan uh, word je ook wel een uh, scharre kop genoemd. Oké. Okay. Okay. Dus dan kom je uit gat en dan ben je een kop. Oké, okay. en als nou een Haarlemse mug in scharregat nou, is... Dan... <laughs> ja, daar de geven we een de klap de op. De op een mug. <laughs> goed. Pre goed, tot zover. Oh nee, Fre hey Fred. Pre ja, Hij uh, is er weer. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Nee, jij bent ook helemaal into de, de carnaval waarschijnlijk, of niet? Eh, uh, nee. Nee? <laughs> sla je een rondje nee, over? Nee, daar sla ik een rondje over. Ik bedoel... Uh, ja, maar je nee. hebt wel gasten. Ik heb wel gasten, maar... Het, uh, ja, wie? Het is geen... Uh, Sebastian is dat? En uh, die komt zijn nieuwe single promoten. Niet mijn type. Oké. Okay. Dus dat zeggen we heel, heel veel. Ja, ja. ja. ja. <laughs> <laughs> Oké. <Okay. laughs> <laughs> Niet mijn type. Ja, het uh, kan ook een titel zijn. Ja, ja, en, het ja. kan ook een carnaval titel zijn. Ja, zeker. Ja, ja, uiteindelijk wel. Ja, ja, ja, <laughs> ja. En wat heb je nog meer? Uh, Wilfried uh, Wildzwijn gaan we bellen over zijn nieuwe single uh, Schoenen in de Hand. Schoenen in de Hand? Schoenen in de Hand. Oké. Okay. Uh, en William Bolle, uh, zijn nieuwe single heet uh, Ik ben toch wie ik ben? Ik ben toch wie ik ben? Ja, hij ja. Oh, ja. Even, no? Oh, dat is een I ik. am what I am, uh, mm. of zoiets. I ja, zoiets I uh, oh ja, ja dat is uh, ja, ja, I am. Ja, oh, what uh, I am. Uh, uh, en uh, Mike Nacona gaan we bellen over zijn nieuwe single. Heidi. Dat is, <laughs> is wel een Heidi. of oh, yeah, yeah, yeah. Heidi. Heidi. Heidi, hebben we die? Ja, oh, Heidi, ja, hebben we die? Ja, die heb je vast Heidi. wel. Even er e is toch wel e e e meer muziek over gemaakt. Even, even e kijken, oh, ja. Heidi, nee, nee, nee, nee. Rob Nee, nee. ik heb de platenkast hier, maar geen Heidi. Oké. Okay. Nee, Heidi zit niet in de platenkast. <laughs> je ja, weet dat ze boven die berg was. <laughs> ja, ja, ze is ergens anders. Is Een jodelplaatje? Heb je geen jodelplaatje? Ja, <laughs> ja, ja. natuurlijk nou, heb ik een jodelplaatje. Oh, oh, oh. Ja, ja. Ja. Halloween. Ja, hè, wie? <laughs> Halloween toch? Oh, de, ge, geen idee. <laughs> nou ja, dus uh, dat... Ja, vol en, uh, programma, Fred. Ja. Hè? Vol ja. ja, en uh, plaatjes. En dan gaan we 25 maart. Fred, dan ja, 25 maart, dan uh, zal het ja, bij jou. Het loopt weer vol, hè? Ja, en je heb, het, het, het, het wordt helemaal gestalkt he? door ja, artiesten. Ja, Net, ja, ik, het, ik, ik word nou overvallen, oh. word een beetje. Ja, zo heb je niks. Is nou, het is wil lastig. is rust laten? Het <laughs> man is bijna overspannen. Nee, maar je hebt wel uh, mooie namen die uh, we krijgen in de studio. En uh, ja. telefonisch. Ja, we beginnen natuurlijk twee uur met een van Kettenburg eh, ja. al wel bekend van de zeker bekend de de de, de, de zangprogramma's van TV natuurlijk oh, zeker ja? heel oh. bekend oké ja hij okay. ja, ja, ja. ja, deed voornamelijk ook ja ik ben de een de beetje heel vreemd ja, nummers van andere artiesten oké okay. okay. natuurlijk ook eigen eigen weet ook die Amsterdamse snik in ja inderdaad okay. ja, ja, ja. dat ik mooi dus uh, daar beginnen we mee en oh, nog, uh, top ja, en, en de rest ga ik niet verklappen. Oh, oh. oh dat was het. Dus dankjewel, voor Je moet maar een beetje luisteren. <laughs> je, je neemt ze mee. Ja, je ja. Neemt. Ik neem ze mee naar 25 ja, maart. Ja, ja, ja, ja. 25 maart, Nee, dan zegt Ben al van, ja, Johan Kettenburg. Wie is dit? Even een klein stukje Johan Kettenburg dan. Ja. Als ik naar je kijk, die mooie ogen doen me smelten van geluk. Ik ben de mooiste om me heen. Van jou zijn er geen twee. Je bent bijzonder. Voor me de koning te rijden. Ja, dat heb je. Mooi. Ja. Ja. Ja. ja, dit is uh, Johan Kettenburg. Ja, dat hoor je dat, dat Amsterdamse accent. Dat vind ik mooi. Zeker. Nou, die hebben we dus uh, in de uitzending. Ja, ik heb uh, inderdaad uh, ook nog uh, Bouke geprobeerd uh, te strikken. Uh, vanwege uh, de Elvis hè? Uh, ja. Uh, waar die, uh, wat hij gewonnen heeft. Maar, mooi hè? Uh, mooi. Uh, ja, hij zit... Uh, tot aan ze, nou ja... Ja, nekt. nee, Nect, nekt, Elk <laughs> televisieprogramma wil hem ook hebben nu en dergelijke. Ja, ja, ja niet ja, normaal. Dus, dus. Nee, dat vanuit Rente, dat oh, die gaat die allemaal komt, niet lukken. Die komt wel later een keer in het, het jaar. komt later, inderdaad. Ja. We hebben hem al een keer gehad. Oh ja, oké. Okay. Ja. Top, dus, man. Nee. Dat Zeker, nou, leuk, leuk programma. En uh, voor uh, straks, als mensen platen willen horen bij je, uh, kunnen ze, ze aanvragen. Gewoon even, uh, even naar uh, www.zfmartiesten.nl. En daar uh, een linkje rechtsboven. Uh, verzoekjes aanvragen. En daar, uh, als je daarop klikt, dan uh, komt hij hier terecht. Nou, helemaal goed. Dus We gaan uh, zo meteen luisteren. zfmartiesten.nl ja. Ja, het was even stereo. Stereo, stereo. Ja, stereo. ja tegenwoordig zitten we in stereo. Ja, ja. Uh, ja. Heel modern zijn wij hier bij de radio. Uh, nou, we een beetje Jodelplaat. Oh ja, jodel. mm -hmm. ja Jodelplaat. Jodelplaat, daar gaan we dan mee uit. Heel veel de, plezier bij de Lightwalk zometeen. En uh, heel veel deelnemers komen hoeveel, hoeveel duizend zijn er nou ook alweer? Duitsers? Duitsers. <laughs> Hoeveel duizend? Die du Duitsers? Geen idee. Geen idee. Oh nee. nee. Nou ja, je ja, neemt ze mee naar de studio, ja. maar. Uh. Ik ben het even kwijt. De live walk. De live-op. Duizend oh, ja, 7000. Uh, banden. Zevenduizend mensen. Oké, veel plezier met Fred. Ja. En tot uh, volgende week. Dan oh, zijn oh, wij er weer. We gaan oh, jodelen. Oh, oh. Oh. Hoog in de bergen staat een hutje Jolari jolalala Je ah, ah, is kistloos daar in dat hutje Jolari jolalala ah, Met afvolkormen, bier en gluwaai Jolari jolalala ah, ah, Zullen wij er goed van zijn Jolari jolalala ah, ah, Oh jee, yeah, ik er naar beneden en de piste die is rood Oh jee, yeah, hoe kom ik naar beneden zonder scheur of stoot Met afvolkormen naar de klote Jolari jolalala ah, ah, ah, Ik neem een stok, een hele grote Jolari jolalala ah, ah, ons zutje gaat nu zeker knallen. Jolli We gaan nu met z'n allen lallen. Jolli jolli. We gaan We springen. springen.